Goedenacht en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Ja, aanvankelijk waren ze pleisterplaatsen voor rondreizende scharen, sliepen, stoelen, matters, venters, muzikanten, kermisklanten, uienrapers en kersenplukkers. Maar in de loop der jaren veranderden veel woonwagencentra van karakter. Zo ging begin dit jaar de eerste spade in de grond voor de herinrichting van Beukbergen, het grootste woonwagencentrum van Nederland, in Zeist. Een herinrichting die van Beukbergen een gewone woonwijk moet maken, maar wel een, in de woorden van de burgemeester van Zeist, met bijzondere woonvormen en een eigen uitstraling. Fotograaf en journalist Liesbeth Sluiter legde de geschiedenis van Beukbergen vast in een boek dat onlangs is verschenen. En zij is vannacht mijn gast in Casarona. Goeiedag, Liesbeth, fijn dat je er bent. Uh, zullen we eens even luisteren naar het antwoordapparaat? Dat is goed. Er is één nieuw bericht: Helco, Frank hier. Jouw gast, uh, journalist Liesbeth Sluiter, heeft een boek gemaakt waarin ze de geschiedenis beschrijft van het woonwagenkamp Beukbergen bij Zeist. Inmiddels verblijven de bewoners op een vaste plaats, maar van oudsher reisten ze het hele land door. Iedereen droomt er wel eens van zijn boeltje te pakken en over de wereld te gaan zwerven. Waar ik benieuwd naar ben, is wat haar nou tot een vrijbuiter maakt. Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Ja, dat was huisgenote Frank Dumors. Uh, wat maakt jou zelf tot een vrijbuiter, Lisbeth? <laughs> um, ik weet niet of ik al zo'n enorme vrijbuiter ben, maar... Uh... Uh, ja, ik denk dat het in het leven meer is dan uh, huisje, beempje, beestje, boompje. En uh, uh, ik zie graag veel van de wereld. En hoe krijg je dat voor elkaar? Ik heb een vak wat dat toestaat. Hè? Ik kan uh, uh, mensen overal op de wereld het hemd van het lijf vragen en uh, fotograferen. En, uh, ik woon bovendien op een boot, dus... Uh... En die vaart ook, nog? Die vaart ook nog. Dus eh, je kan eh, ik kan met het schip eh, Nederland vanaf het water bekijken. Dus eh, en ik weet ook een beetje dus wat het is om eh, eh, eigenlijk een, een met je huis te reizen. Ja, dat herken je wel een beetje. Ja, beetje, heel klein ja. beetje. Het is wel iets heel anders alsof je het, als je het echt moet doen, hè. Uh, voor je beroep, of dat je het gewoon in je vakantie kan doen zoals ja, ik het doe. dat is waar. Jij, jij kiest ervoor. En de bewoners van bijvoorbeeld Beukberg hebben zeker in het verleden... niet de keuze gehad, maar waren ook wel gedwongen te reizen... om hun beroep uit te kunnen oefenen. Maar iets van zielsverwantschap zal er dus wel geweest zijn. Ja, nou ja, ik, wat ik wel herken... kijk, bootbewoners die hebben uh, eigenlijk ook heel vaak problemen met hun lichtplaats omdat uh, van oudsher uh, waren bootbewoners uh, in gemeentes ook niet altijd even gewenste gasten. En uh, eigenlijk is dat vaak nog steeds zo: mm -hmm. uh, dat uh, uh, gemeentes een beetje moeite hebben met bootbewoners en liever eigenlijk uh, uh, zo weinig mogelijk van die mensen. Uh, in hun gemeentegrenzen hebben. Ja, ook weer een parallel. Dus ja, ik heb in, in het begin, toen ik op, op het schip ging wonen in 1993, heb ik ook wel uh, flink moeten vechten om een plek te krijgen. Waar ligt jouw schip? In Amsterdam, uh, tegen het centrum aan, eigenlijk aan de oostkant. En die plek die heb je nog steeds. En inmiddels is, is de relatie met de gemeente verbeterd. Ja, ik heb nu een, een tijdelijke persoonsgebonden uh, lichtplaatsvergunning. Tijdelijk persoonsgebonden lichtplaatsvergunning. Ja, dat ja. klinkt al heel bureaucratisch. Ja. ja. Die, die bewoners van Beukbergen, uh, jij zegt nou vrijbuiten, vrijbuiten. Je twijfelt een beetje over dat woord als het om jezelf gaat. Maar zijn dat vrijbuiters? Uh, ze houden wel erg van hun vrijheid. Dat is in ieder geval zeker, ja. ja. En leeft dat ook nu nog, nu ze eigenlijk nauwelijks meer reizen zelf? Ja, ja. Kijk, ze, zijn, ze hebben een geschiedenis van... met hun voorvaderen van meer dan honderd jaar... Uh, eigenlijk uh, heel erg hun eigen uh, lijn moet, moeten trekken ook. Hè? En met heel weinig steun of hulp of uh, ondersteuning vanuit de overheid... En, dat heeft zich gemaakt tot mensen die hun autonomie zeer op prijs stellen. En, uh, en ook graag uh, uh, doen wat ze vinden dat zij moeten doen. Ja, we gaan het over die autonomie hebben, ook over hun geschiedenis. En waar die geschiedenis hen uh, aan de 2011 gebracht heeft. In ieder geval in Zeist. En wilt u dit gesprek nou eens uh, rustig beluisteren... op het moment dat het u het beste schikt? Bijvoorbeeld als u uh, niet uh, tot uh, kwart voor één zou moeten wakker blijven... om het te beluisteren. Dan kunt u terecht op onze site, kazaluna.ncrv.nl. Daar kunt u dit gesprek vanaf morgen terug horen. En anders kunt u zich op die site ook abonneren op onze podcastservice... kazaluna.ncrv.nl. En dan nog even dit als er nieuwe zijn rondom de kerncentrale in Japan. Uiteraard hoort u dat dan ook eh, hier bij ons op radio 1. Ja, je bent eh, fotograaf, je bent journalist, van oorsprong ben je socioloog, eh, Lisbeth. Eh, hoe ben je nou bij dit project betrokken geraakt? Bij dit boek over dat eh, eh, woonwagencentrum Beukberg? Nou, ik wist toen ik eraan begon eh, ontzettend weinig over woonwagenbewoners. <laughs> je kan wel zeggen niks eigenlijk. Um, de burgemeester van Zeist. Uh, had via via gehoord uh, dat ik zowel fotografeerde als uh, schreef. En had wat werk van mij gezien. Uh, het woonwagenschap, die uh, het woonwagencentrum beheert, uh, was daar ook bij betrokken. En die hebben mij gevraagd om het boek te maken. En uh, het leek mij eigenlijk meteen heel erg leuk om te doen. En waarom wilde de burgemeester van Zeist, Koos Jansen heet hij overigens, ja. waarom wilde hij een boek over Beukberg? Um, Beukberg staat op de drempel van een grote herstructurering. Het wordt als een van de weinige, misschien zelfs al het enige... centrum van Nederland niet um, uh, verkleind of opgeruimd... maar juist uitgebreid. En uh, als een soort van mijlpaal in, in, uh, in die ontwikkeling... wilde de burgemeester graag de geschiedenis van het centrum... te boek gesteld hebben. Dat was de reden. Uh, Ook als een hij... soort van eerbewijs naar... Uh, Eerbewijs bewijs misschien een groot woord, maar om te laten zien... van wij hebben respect voor jullie verleden. Ja, hij vroeg jou omdat hij jouw werk uh, enigszins kende. Uh, maar jij wist omgekeerd weinig van, van het leven van, van woonwagenbewoners. Wat was je beeld van die mensen? Nou ja, wat ik al zei, ik had heel weinig beeld... behalve de, de vooroordelen die er uh, altijd wel omheen hangen. Hè? En wat waren jouw vooroordelen? Nou ja, ik had ze niet, omdat ik... Uh, ik heb ze niet, ik, ik ken vooroordelen, maar ik had geen vooroordelen, want ik heb een hekel aan vooroordelen. Nee, maar welke vooroordelen kende je? Welke ik kende, ja. Uh, je, je kent het verhaal van de, van de Vinkenslag in Maastricht, hè? de de plantages. Ja, ja. ja en, en de, de, de, de inrichting met veel kitchen en krullen, dat beeld heb ik ook altijd. Ja, het is een bepaalde stijl van, van hoe mensen hun huis inrichten, maar dat, daar wist ik overigens niks van. Daar had ik geen beeld van. Ehm. Um, maar ja, vooral uh, de, de onveiligheid, dat, dat beeld wat er omheen hangt. Ging jij inderdaad zonder enig vooroordeel voor het eerst naar Beukbergen toe? Want ik kan me voorstellen, je hebt geen vooroordelen, maar je kent ze wel. Ik kan me niet voorstellen dat je niet in de auto zit... en dat die toch even door je hoofd gaat. Van waar ga ik nou eigenlijk naartoe? Wat ga ik aantreffen? Ja, nieuwsgierig was ik wel. Ja. <laughs> maar ja, ik ga dat toch wel echt open in, hoor. Ik, ik ben eerder echt nieuwsgierig dan dat ik... Uh, door bijvoorbeeld uh, die, die, die berichten over uh, dat het um, allemaal crimineel en onveilig zou zijn... dat ik daar bang voor zou zijn, in eigenlijk. Nou, op een gegeven moment studie je, je auto richting dat uh, de woonwagen... de fiets, per fiets, uh, aan de rand van Zeist. Hè. Het ligt uh, eigenlijk langs de doorgaande weg van Zeist naar Amersfoort. Uh -huh. uh, wat, wat trof je daar aan? Hoe, hoe kwam dat centrum uh, op je over? Wat zag je? In eerste instantie uh, vond ik het er uh, gesloten uitzien. Omdat je... Het is gebouwd aan een ring. En uh, de, de wagens die in, aan die ring staan... die staan eigenlijk met hun achterkant naar de weg toe... waar je op uitkomt als je naar binnen komt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus je komt eigenlijk uit op een hele grote rij schuurtjes. Ja. En dan zijn daaromheen, dus buiten de ring, in de loop van de tijd... is er heel veel bijgebouwd door woonwagenbewoners zelf... die hun kinderen daar wilden hebben of zelf een grotere woning wilden. Of... En daar zijn dan wel meer straatjes en dan zie je meer voorkanten van woningen. En als je binnen in de ring zit ook. Maar dus als je binnenkomt, dan is het een beetje een gesloten beeld wat je hebt. Ja, een, een gemeenschap die zich lijkt af te keren van de wereld. Um... In ieder geval die uh, een, een, een veilige uh, omheining heeft opgetrokken. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Hoeveel mensen wonen er trouwens op Beukenbergen? Wel een kleine 500. In hoeveel wagens? In uh, volgens. De meest genoemde telling, 169 wagens. 169 wagens. Nou ja, wagens, daar gaan we het nog over hebben. Ja. veel wielen zijn er niet meer te zien hè, op Beukbergen. Nee, nee. nee, ze zijn er soms nog wel, maar dan zitten ze achter een muurtje weggebouwd. Hm. Ja. Jij fietste uh, uh, dat centrum uh, op... En hoe werd je daar ontvangen? Want uh, je zegt al, ze hebben eigenlijk een soort veilige omheining, uh, omheining ge, gecreëerd. Hè? Uh, bewust of onbewust. En dan kom jij toch net als buitenstaander uh, binnen. Wel met een duidelijke vraag. Hè? We schrijven een boek over jullie. Maar toch, ik bedoel, uh, uh, gingen meteen alle deuren open? Nee, nee, absoluut niet. Het heeft wel een flinke tijd geduurd voordat uh, mensen me een beetje gingen vertrouwen. En uh, uh, de deuren echt makkelijk open gingen. Hoe ging dat? Ja, um, ik ben eigenlijk via de bewonerscommissie uh, naar binnen gestapt, zeg maar. Er is een commissie die uh, de belangrijkste families op het kamp vertegenwoordigt. Uh, van een stuk of tien mensen. En daar ben ik op bezoek gegaan en verteld wat de bedoeling was. En uh, nou, uh, nadat ik dat. Uh, nadat me uitgebreid vragen gesteld waren. Wat voor soort vragen? Uh, voor wie dat boek dan was en uh, wat daar dan in zou komen... en uh, wat ik dan zou gaan fotograferen en uh, welke stukken van de geschiedenis. En een belangrijke vraag of eigenlijk een opmerking was... dat er in de media altijd zo slecht over hun geschreven werd... Uh, en of ik dat dan ook ging doen. <laughs> en ze zeiden bijvoorbeeld tegen me van... je hoeft echt ons niet te beschrijven alsof we engelen zijn... want dat zijn we helemaal niet... Maar we willen niet het eenzijdige beeld wat er altijd in de media staat. Het beeld waar we het net al even over hadden. Uh, uh, uh, het beeld van, van orde van criminaliteit en op teelt. Ja. Dat beeld wilden ze niet. Nee. Maar je, je mocht schrijven hoe het was dus eigenlijk. Ja, de, dat, ja daar waren ze eigenlijk vrij makkelijk over, ja. vond ik. Ja. Ja. Dus, je, dus je kreeg eigenlijk toestemming tussen aanhalingstekens... om, om dat boek te schrijven. Ja. Maar dan moet je nog... Met mensen gaan praten. Dan moet ja. je nog het vertrouwen winnen om de persoonlijke verhalen boven te krijgen die echt uh, uh, uh, in dit boek staan, opge staan opgetekend. Ja, nou dat, dat ging als volgt. Uh, een van de leden van de bewonerscommissie die zei van: uh, Weet je wat je doet? Ga maar met mama praten. En mama, dat was Tonia Brummer. En uh, dat is iemand die vindt die is geïnteresseerd in de geschiedenis, zelf ook. Die bleek ook echt een grote kast in huis te hebben waar iedere keer opnieuw weer open opengingen... waar foto's uitkwamen of documenten uitkwamen. Die het heel leuk vindt om verhalen te vertellen. En uh, zij fungeerde ook echt als een soort uh, toegang tot andere mensen. En daarnaast ben ik bijvoorbeeld ook via de, de pastoraal werker... van, uh, van het centrum uh, uitgenodigd voor de bingo. En die bingo kwam ik weer een andere vrouw tegen. En die wilde ook wel een interview doen. Die zei wel van... Oh, heren, ik heb nog nooit een interview ah. gegeven... Maar um, uh, uiteindelijk durfde ze dan toch wel. en uh, Die leidde weer tot iemand anders. En zo kroop het langzaam maar zeker uh, het, het hele kamp door, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, maar het begon bij mama, bij, bij Tonia, Tonia Brummer. Um, een bijzondere vrouw die eigenlijk... Uh, een groot deel van de geschiedenis van Beukberg heeft meegemaakt, hè? Ja, ja. ze staat er eigenlijk al vast sinds de jaren zestig. En daarvoor kwam ze er al, als ze op de reis was, zoals dat heet... Uh, vaak in de winter staan of uh, als ze op doorreis was. Uh, en ze kwam toevallig in de buurt en gingen ze daar ook staan met de familie. Ja, waarom heeft zij haar hart verpand aan Beukberg? Um, ze vindt het er heel mooi, midden in de natuur. Ze houdt van de natuur, ze houdt van de bossen. Uh, het is heel centraal gelegen, wat goed is voor de handel. Uh, dan kun je makkelijk overal komen. En um, als er eenmaal een familie staat en er komt nog wat familie bij en dat groeit en dat groeit... en uiteindelijk staat daar gewoon een heel groot deel van de familie Gerrits... dat is dan haar meisjesnaam, ja, ja. staat op Beukbergen... en dat is waar zij thuis is, bij de familie. Ja, want dat is belangrijk hè? Ja. Voor, voor de bewoners van dat centrum. Je wilt dicht bij je familie zijn... en ja. de familie is een, uh, een groot te definiëren begrip dan. Ja, ja. Dus het zijn dynastieën. Het zijn, als je ziet, uh, als die oude foto's op tafel komen... dan staan daar soms, er zit bijvoorbeeld een prachtige foto in het boek... een oude foto van het voetbalelftal en dan uh, zie je daarachter het voetbalelftal van Beukbergen... Dus, hè, uit de jaren 50, zie je daarachter een bus met allemaal vage vlekjes. Dat waren de fans, de familie. En dan kunnen ze echt aan die vage vlekjes zeggen van, oh ja, dat is Jens van die... en dat is Annie van... Omen. en ze geweldig. weten precies wie iedereen is. Ja, ja. geweldig. Het, het is een, een uh, als zo komt ze op mij over, want ik ken haar natuurlijk niet persoonlijk... maar uit het boek komt ze op mij over als een hele trotse vrouw. En tegelijkertijd ook een hele warme vrouw... met een heel groot hart voor haar familie... maar eigenlijk voor al die bewoners van het Beukberg. Ja, dat heb je goed gezien. ja Dat is ook zo. Zij, zij dicht ook, hè? Ja. Je hebt de gedicht maar meegenomen, hè? Ja. ze dat willen lezen? met liefde en plezier. Uh, het heet Reizigers op de weg van vroeger tijden. In dit harde, mooie en sprankelende leven... voelen wij God heel nabij op onze wegen. Wij trokken naar dorp, stad en gehucht... en gingen voor donkere tijden niet op de vlucht. Al kreeg men het soms zwaar voor de kiezen... we lieten de moed niet verliezen. Lief en leed werden altijd gedeeld, zoals de tijd alle wonden heelt... Vaak was het vallen en weer opstaan... en gewoon weer verder met je leven gaan. Al ging onze weg over hobbels en doorkuilen... we wilden dat voor niets ter wereld ruilen. Ook waren er de mooie tijden die de zorgen deden verdwijnen. De vreugde van je kinderen rond je heen, de lach, de traan, het hele geheel. Ook wij waren eens jong, sterk en vol levenslust. Maar de tijd gaat snel en men raakt uitgeblust. Zo was eens ons woonwagenleven wat onze lieve Heer aan ons heeft gegeven. Tja, wat mooi. Eigenlijk de geschiedenis van haar leven kort samengevat. Ja. ja en ook... De geschiedenis die ze door wil geven als ik dat goed ja, luister. Ja. Aan de jongere generatie. Ja. Ja. Zij, zij was voor jou eigenlijk de, de, de vrijgeleide uh, op het uh, woonwagencentrum. Uh, dankzij jou, uh, ging an, dank, dankzij haar gingen andere mensen jou ook uh, vertrouwen. Uh, uh, uh, mama heeft ook echt op dat centrum dus een, een, een uh, speciale rol. Zo zou ze het zelf denk ik nooit noemen hoor. Nee, maar jij. Ze had voor mij duidelijk wel een hele belangrijke rol. Ze was overigens ook niet de enige hoor. Er waren ook andere mensen die ik ontmoette buiten haar om... en die okay. ook uh, zeiden van... Uh, uh, ja, kom maar langs. Um, maar ik denk wel dat zij iemand is... die naar de buitenwereld een belangrijke rol vervult... omdat ze niet bang is om uh, haar verhaal te vertellen... en uh, dat ook heel leuk vindt eigenlijk om te doen. Dus uh, zij heeft ook wel in andere, met andere... Um, een magazine of zo gepraat of... Uh, ze ja, dus, uh, is woordvoerder. Ja, een beetje een, een schakel naar de, naar de ja, buiten. Het ja, is ja. dus niet woordvoerder, want ik denk dat dat veel meer de mensen... van de bewonerscommissie zijn. Maar zij is wel degene die haar verhaal gaat doen... en die in die zin ook wel een ambassadeur kan zijn voor het centrum. Ambassadeur zou een goed woord zijn, ja. ja. ja, ja. ja. Veel verhalen in het boek. Veel geschiedenissen verteld door bewoners en oudbewoners van het centrum. Daarnaast heb je ook uitvoerige bronnenonderzoek gedaan. En je schetst ook de geschiedenis van de woonwagenbewoners in Nederland. Eigenlijk is dat toch een relatief nieuw verschijnsel, hè? het wonen in een woonwagen. Ja, het dateert eigenlijk nog maar pas van eind 19e eeuw. Hè? En dat komt, er waren natuurlijk al wel veel langer mensen met reizende beroepen. Maar um, Nederland had geen wegen waar woonwagens op konden rijden. Dus als mensen voor hun beroep veel spullen mee moesten nemen... zoals bijvoorbeeld kermisexploitanten, dan hadden ze een boot. En de anderen die deden... Een, met een... Ja. ja, dat is de oorsprong van de Ja, precies, ja. ja. Ja, zeker, dat doet het ook. Ja, we <laughs> kan ik me voorstellen. Um, en... Um... Als ze, als ze wat licht hadden als een hondenkar, Later werd dat de huifkar En de huifkar werd uiteindelijk de woonwagen. En die konden dus pas echt gaan rijden op het moment dat we wegen kregen. Mm -hmm. en, en waar sliepen die mensen dan dan uh, uh, voordat die wegen er waren? Uh, hooibergen. En als ze wat geld hadden in een logement. Ja, ja. Dus dat reizen dat zat er al veel eerder in. Ja. Die woonwagen is pas gekomen toen die woonwagen ook echt kon rijden op, op, op de weg. Um, nou gingen eerst mensen gewoon hun, hun wagen opslaan... daar waar ze moesten zijn. Hè? Daar, daar hielden ze halt, daar verbleven ze dan een tijdje... totdat ze weer verder trokken. Hè? Ze gingen achter, achter de nering aan, als het ware. Ja. In de 20e eeuw werden er steeds meer woonwagenkampen eh, ingericht... door verschillende gemeenten. Um, en toch bleven die bewoners zweren bij die wagen. Ze wilden niet naar een huis, ze wilden niet uh, uh, in, in een wijkje wonen. Ze bleven bij die wagen zweren. Waar, waarom die trouw aan die wagen? Ja, de wagen symboliseert uh, dat hele reizende leven eigenlijk. Hè? Wat hun leven was. Wat heel zwaar was, maar waar mm -hmm. ze ook trots mm -hmm. op waren. En um, ja, die wagen is natuurlijk ook een soort garantie voor die vrijheid, die ze zo op prijs stellen. Want je kunt altijd weg met een wagen. Maar hoe is dat nu dan? Want die wagens, nogmaals, als je heel erg veel uh, staketsels eraf haalt, zie je misschien nog een wiel. Maar deze wagens kunnen niet zomaar vertrekken. Nee, maar het grappige is dat ze ze nog steeds wel een wagen noemen. hè? Ze zeggen dan kom je bij mij in de wagen? Maar dat is het al niet meer. En ook die paleisjes die daar staan. Want ik zag foto's van echt schitterende huizen ja? in Beukbergen staan. Ja. Ze noemen dat nog steeds een wagen. Dat is nog steeds een wagen. En het is ook nog steeds zo dat ze ongefundeerd zijn. Ze zijn niet vast met de grond verbonden. Je kunt ze altijd nog in tweeën zagen en op een dieplader zetten. Dus die vrijheid die, die, die willen ze in hun achterhoofd altijd behouden... de bewoners van het woonwagencentrum. Ja, hoewel ik wel denk dat daar... In de loop van de tijd, nu al een beetje en in de toekomst nog meer... denk ik dat, dat, dat daar wel verschuivingen in gaan. Want mensen zeggen ook, ik wil best een huis wat niet meer piept en kraakt. En uh, waar ik dan altijd vast in woon. Als ik maar wel op Beukbergen kan blijven wonen tussen de andere reizigers. Ja, want reizigers en burgers, dat zijn twee verschillende soorten mensen voor hen. Hè? Ja. Ze maken zelf dat onderscheid. Ja, ja, en ik moet trouwens ook nog wel even de kanttekening maken... dat mensen ook nog wel steeds reizen, maar dan met een tourcaravan. Dus ze wonen vast op Beukbergen uh, in die wagens. <laughs> en daarnaast zijn er ook nog steeds een aanzienlijk deel van de mensen daar... die uh, vooral zomers, maar soms ook als ze geen kleine kinderen hebben... Um, in de andere maanden uh, door heel Europa trekken... en daar ook nog steeds venten. En ze venten nog steeds. kermis zullen ook op die manier nog steeds uh, reizen. Maar bijvoorbeeld beroepen als uh, de scharen sliep en de stoelenmatter... die zullen toch een beetje uitgestorven zijn. Nou, venters hebben soms ook nog wel een slijpsteentje achter in de auto. En de stoelenmatten zijn vaak stoffeerders geworden. Ah, oh, oké. Okay. Ja, die zijn, in die zijn met hun tijd meegegaan. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Maar die zijn nog steeds actief. En die zijn ja. nog steeds uh, actief op verschillende plekken. Ja. En zoeken Kijk, die plekken ook op. Mogeboners zijn uh, enorm vindingrijk. Hè? Als je ziet hoe ze vroeger met, met het venten, met hun handeltjes steeds weer nieuwe producten verzonnen om aan de man te brengen. En dat was vaak niet van lange duur. Omdat iedereen zag van hey, dat is een goede handel, en die ging dat ook doen. En dan moesten ze weer iets nieuws verzinnen. Ze hebben van alles, met van alles uh, langs de deuren getrokken. Ja, vindingrijke mensen ja. Uh, uh, die, die altijd die vrijheid uh, willen bewaren. Ook nu nog, al is het dan misschien iets wat meer in hun hoofd zit... dan in, in werkelijkheid gepraktiseerd wordt. Um, uh, nou, ik zei het al, in de, in de 20e eeuw ontstonden de eerste woonwagenkampen. Toen is uh, Beukbergen ook ontstaan. Een echt dieptepunt voor de woonwagenbewoners was de Tweede Wereldoorlog. Ja, ja. Dus uh, ze zijn anders dan Roma en Sinti... Uh, en dat is ook een, een, een vooroordeel wat er is. Hè? Woonwagenbewoners is gelijk zigeuners. Nee, maar ja. dat is lang niet altijd zo. Nee, dat zijn echt twee duidelijk verschillende groepen. Uh, woonwagenbewoners hebben een, een Nederlandse afkomst. Dat zijn ook allemaal Nederlandse namen. Hè? De Fries en Hendricks en Gerrit. Gerrit en... Ja, precies. Hoe ja, ja. Hollandse ja. Ja, ja, Ook voornamen zijn heel Holland. Ja. Um, terwijl Roma en Sinti die komen uit hele andere delen van Europa over het algemeen. Die wonen inmiddels ook wel in Nederland en vaak... Uh, ook in, in woonwagencentra. Maar het is een groep met een echte andere cultuur. Uh, een, een hele eigen taal. Hè. Het rom is echt een hele eigen ja. taal. Um, en een hele andere geschiedenis. Dus dat zijn echt twee verschillende groepen... die elkaar natuurlijk onderweg heel vaak wel tegen zijn gekomen. En er is ook al een beetje onderling getrouwd. Maar het is een andere groep. En in de Tweede Wereldoorlog toen... Um, hebben de Duitsers, uh, dus de Zigeuners... ook uh, zeg maar onder het juk van de holocaust doorgejaagd. Mm -hmm. En de woonwagenbewoners dreigden daar uh, in eerste instantie... ook deel van te gaan uitmaken. Uh, maar uiteindelijk zijn een aantal honderden woonwagenbewoners... wel naar Westerbork getransporteerd. Die zijn door de commandant daar, aan de hand van de voorschriften van Himmler... Uh, toch weer naar huis gestuurd, omdat ze niet uh, onder die definitie vielen. En, maar los daarvan hebben woonwagenbewoners wel zwaar voor een kiezen gekregen. Omdat hun wagens werden gevorderd, hun paarden werden gevorderd. En ze hadden dus niks meer. Ze konden, ze konden niet rijden, ze konden niet wonen. Ja. Er zijn zelfs verhalen van mensen die in holen zijn gaan wonen ja. gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ja. Op een gegeven moment konden ze nergens wonen. Toen hebben ze, ze hebben dan niet lang in zo'n hol gewoond. Door, want uiteindelijk zijn ze dan bijvoorbeeld op een wrakke schuit getrokken. Of ze, ze kregen een onbewoonbaar verklaarde woning. Maar er zijn mensen die hebben een hol gegraven, omdat ze ergens moesten zijn. Ja, ja. ook, ook uh, uh, uh, mama, hè? als ik zo zo ja. mag noemen, Tonia, uh, die heeft ook uh, uh, slechte herinneringen aan die Tweede Wereldoorlog. Mm. Ja, die heeft hele akelijke herinneringen, ja. Wat zijn Veel angst, heel veel angst. Haar moeder was Sinti, en dus liep extra gevaar, omdat zij wel tot die groep behoorde die eventueel op transport gezet kon worden... En die moeder durfde op een gegeven moment ook echt de deur helemaal niet meer uit. En ze, zijn, ze hebben flink wat rondgezworven. Hun wagen is ook uh, gevorderd. Um, ze hebben op een gegeven moment in een straatje in Haarlem... Uh, op een bovenwoning gezeten. In een woning zit er was sowieso al niks voor hun. En um, er, er waren razia's. een uh, moeder is op een gegeven moment over het dak heen... naar een, naar een buurwoning gevlucht. Allemaal griezelverhalen. Ze hebben in... Um, in Gouda, Oude Water, geloof ik, dorpje bij Gouda, een tijd gezeten in een woningje. En uh, zij is toen zelf, zij moest met de kinderen op stap, met de kleintjes op stap, om, uh, om eten te, te zoeken. En zijn toen door een Duitser uh, flink uh, geschopt en getrapt onderweg en kwamen thuis. En weet je wel, allemaal verhalen over uh, voortdurend moeten verhuizen van de ene plek naar de ja, andere, voortdurend ja. in angst leven, uiteindelijk zijn ze. In een schuurtje achter een boerderij met z'n allen ondergedoken geweest. De boer die heeft hun uh, wat eten uh, gebracht wat hij zelf kon missen. En ze zijn er wel heel huis uit de voorste gekomen, maar zwaar onder voet. Ja, ja, zij is wat dat betreft ook weer het symbool van, van het leven van zoveel van die woonwagenbewoners. Je hebt muziek ook meegenomen, Elisabeth. Muziek uh, uit Schindlers List. Ja. Uh, de beroemde film over de industrieel die een aantal. Joden heeft gered uit de handen van de Duitsers. En uh, het thema uit die film... Uh, dat wordt gespeeld door een uh, concertpianist... die uh, geboren is op uh, het uh, woonwagencentrum, op Beukberg. Ja, sorry, hij is niet op Beukberg geboren. Hij is in Heemskerk op een woonwagencentrum. Okay. Maar... En, maar heeft hij daarna wel op Beukberg gewoond? Ik geloof niet dat hij daar ooit gewoond heeft... maar hij, zijn broer woont wel op Beukberg. Oké, okay, dus toch wel een beetje de trots van Beukberg. Zeker. Hè? Nico Donkervoort. <laughs> Mooi thema van Shintas List, gespeeld door concertpianist Nico Donkervoort. Meegenomen deze muziek door Lisbeth Sluiter. Zij is de fotograaf en journalist. En zij stelde de geschiedenis van woonwagencentrum Beukbergen in Zeist te boek. En vindt u het nu misschien wat laat worden... maar wilt u dit gesprek later toch graag helemaal uh, terug horen? Dat kan via onze site kazaluna.ncrv.nl. En op diezelfde site kunt u ook trouwens een abonnement nemen... op onze podcastservice of op onze nieuwsbrief. Isbeth, en na de Tweede Wereldoorlog werd eh, het reizen eigenlijk steeds minder. Uh, op een gegeven moment is ook de Woonwagenwet ingevoerd. Uh, in de jaren zeventig, als ik me niet vergis. Nee, de eerste Woonwagenwet dateert al van 1919. Mm -hmm. Die uh, hield in dat gemeentes voortaan verplicht waren om in hun gemeente. een plek aan te wijzen voor woonwagens. Um, maar in 19. Uh, dan weet ik zelf het jaar al ook niet meer precies, maar ik geloof. 68 of zo, um, is uh, een, een nieuwe woonwagenwet uh, van kracht geworden. Um, die uh, gebood dat woonwagenwoners voortaan... in grote regionale kampen bij elkaar moesten gaan staan. En dat was eigenlijk het einde van het reizen? Ja, niet alleen daardoor. Ik bedoel, het was ook al zo dat uh, de beroepen die mensen hadden... een beetje aan het uitsterven waren. Omdat bijvoorbeeld de wegwerpmaatschappij... Uh, de plaats innam van een reparatiemaatschappij. Ja, we, we kochten een nieuwe sta, uh, schaar in plaats van dat we hem lieten slijpen. Precies. Ik weet dat nog wel dat er scharen sliepen langs de deur kwamen, ja? van vroeger. Maar geen ja, ja. generatie na mij weet dat waarschijnlijk niet meer. Nee, nee, nee. nee. En, ehm... Um... En ik denk ook dat wat meespeelde was dat mensen zelf ook wel um, welvarender werden. En wat ruimer wilden wonen. En die wagens werden alsmaar groter en groter. En ze werden steeds moeilijker te vervoeren over de We weg. Er werden ook staakervans op een gegeven moment. Ja, ja. En die trek je niet meer voort met een uh, uh, paardje, uh, paardje. Nee, <laughs> niet, of met een tractor. En met een tractor kan je niet de weg op. Hè? Dat nee, ik, nee. Dat, ja. Dus dat speelde ook een rol. Maar die kampen waren wel echt um, een, een uh, enorme... Uh, uh, uh, hoe heet dat? Keurslijf? Uh, keurslijf, het, keurslijf, ja, ja, het vastzetten ja. van mensen. Ja. Want hoe uh, ontwikkelt zich een cultuur die zich eigenlijk definieert aan de hand van het reizen? Hè? Zij zijn reizigers. Wat blijft er van die cultuur over als dat reis minder wordt... of eigenlijk uh, uh, niet meer aan de orde is, behalve dan soms met de kleine caravan? Ja, wat er van overblijft, uh, het allerbelangrijkste is denk ik uh, de saamhorigheid met de familie. Dat, euh, zoals ik euh, mensen op Beukberg heb leren kennen... is dat het meest belangrijke van hun hele cultuur. Die gehechtheid aan elkaar, de noodzaak om elkaar te ondersteunen... de gezelligheid, de humor die ze hebben. Komt dat ook voort uit dat reizen? Omdat je altijd met je familie op reis ging... dus altijd aangewezen was op je familie. Want ja. vrienden en kennissen, ja, die, die kon je niet onderhouden... maar die familie die was er altijd. Ja. Ik denk dat dat inderdaad heel essentieel is geweest. Er was, er was ook niks anders waar je op terug kon vallen. Hè? Nee. De familie was gewoon het. En dat is, dat is het belangrijkste uit die cultuur die nu overgebleven is. Ja, en dat is nog steeds springlevend. Ja, er zijn nog tradities uh, springlevend. Ja. Zoals bijvoorbeeld het wegloophuwelijk. ja. <laughs> Wat is dat dan? Ja, um, uh, dat betekent dat... Uh, een jongen en een meisje die besluiten om samen verder door het leven te gaan... die uh, blijven een nacht weg van thuis. En dat is al heel oud. Vroeger uh, gingen ze dan uh, naar een hooiberg... en tegenwoordig naar een hotel... Maar het gebeurt nog steeds. En als ze dan terugkomen, dan weet iedereen... ze zijn nu getrouwd, ze horen nu bij elkaar. Ja, zonder een kerkelijke inzegening... of ja. een uh, ambtenaar van de burgerlijke stand die daar aan te pas komt. Pro forma zijn ze dan getrouwd. Ja. Eén nachtje samen weg, ja. uh, op een uh, onbekend adres en je bent getrouwd. Dan is het echt officieel. Ja. Ja. En je bent ook getuige geweest van begrafenissen en van huwelijken. Die worden ook groots georganiseerd. Ja, huwelijken heb ik niet meegemaakt, hoor, maar uh, begrafenissen wel... En dat is inderdaad een, uh, een, een adembenemende, uh, uh, grootse, uh, ja, viering kan je natuurlijk niet zeggen van een begrafenis, maar nee, een ritueel. Mensen, er spoelt een zee van bloemstukken de kerk binnen, je weet niet wat je ziet. Uh, katholieke kerk, want veel ja. woonwagenbewoners zijn katholiek. Ja, uh, 95% van woonwagenbewoners is katholiek, niet kerks, uh, ze, gaan, ze zitten absoluut niet iedere zondag in de kerk. Maar wel met de, met de hoogtijdagen en het begraven op, op het kerkhof. En, uh, dat is een belangrijk iets. en Bijvoorbeeld ook een heel belangrijk feest uh, is de eerste communie van, uh, van de kinderen. Er wordt ook heel groots gevierd met prachtige jurken en koetsen en limousines en uh, heel veel bloemen... En, uh, het is ook echt een hoogtepunt in het jaar, de eerste ja, community. Ja, ja, ook belangrijk binnen die familie. Ja, nou komt een, een, een Centrum als Beukberg ook af en toe vooroordeel bevestigen in het nieuws. Uh, een paar jaar geleden zijn er hennepplantages ontdekt. In 2008 heeft de Fiat er nog een inval gedaan. Waarbij echt voor veel geld uh, uh, in beslag is, is genomen. Veel uh, euro's zijn daar weggehaald. Uh, er werd van miljoenen gesproken zelfs. Um, hoe reageert men uh, uh, op het Centrum Beukberg op dat soort nieuwsfeiten? Um, ik denk dat iedereen in principe vindt dat als, er, uh, een, uh, iets, als iemand iets doet... wat niet in de haak is, dat hij daar ook voor op moet draaien. Het is wel zo dat men geneigd is om snel de rijen te sluiten... Gewend als men is aan uh, dat uh, de vinger al heel gauw gewezen wordt uh, naar woonwagenbewoners. En daar is de reactie op gekomen van uh, um, hoog even. <laughs> um, maar ja, uh, men wil. Ik denk dat de meest sterke reactie is: men wil niet uh, opdraaien voor alles wat een, wat een woonwagenwoner. Uh, waardoor wou we woonwagen gewoon slecht in het nieuws komen. Nee, ze willen daar niet als groep op uh, afgerekend nee, worden. Nee, het is nee. als het ware nooit een individuele zonde, maar een erfzonde. Ja. Ja, het is ja. alsof je geboren wordt um, met het stempel van... jij gaat uh, het fout doen in het leven. En daar wil men natuurlijk vanaf. En daar wil men vanaf. Ja. Men, men wil niet... Het is hetzelfde eigenlijk als Marokkanen en Turken. Um, als een Marokkaan iets fout doet, staat er in de kant... de Marokkaan Huppel de Pup heeft dat gedaan... Zo is dus bij woonwagenbewoners ook. Als, als zo'n jongen of meisje iets gedaan heeft... of een man of een vrouw... dan hebben, heeft de woonwagenbewoner het gedaan. Ja, en van dat stempel willen ze af. Dat draagt jouw boek, vind ik ook, aan bij. Want je hebt een genuanceerd beeld van het leven op Beukberg. Inderdaad, je portretteert ze niet als engelen... maar je portretteert ze uh, zo, zoals ze zijn. Zoals mensen over het algemeen zijn. Alleen worden deze mensen dan toevallig in wagens... en uh, hebben zij een cultuur die zij koesteren. Uh, maar inderdaad een genuanceerd beeld... Um, en wie ook een, belangrijk, uh, uh, een belangrijke rol speelt in jouw boek is de huidige burgemeester van Zijs. Zijn naam viel al even, Koos Jansen heet hij. Uh, hij heeft echt voor een omslag gezorgd op Beukbergen? Um, ja, toen hij zes jaar geleden aantrad, misschien inmiddels al wel zeven jaar, toen vond hij dat. Um, die groep daar in het bos, um, in die uithoek, uh, een beetje zichzelf besturend. Uh, Tegen de voormalige contact. vliegbasis Soesterberg aan? Ja. ja. <laughs> dat die, um, hij wilde daar contact mee. Hij is een, denk ik een, een type bestuurder die graag contact heeft met zijn, uh, zijn ingezetenen. En daar horen de woonwagenwoners ook bij, vindt hij. Dus hij heeft het echt uh, op, op de rails gezet dat daar een proces kwam van communicatie, van meer contact... En um, gelijke rechten, gelijke plichten. Met de rest van uh, Zeist, zeg maar. Met ja, de andere ja. inwoners van Zeist. En dat met, met respect voor hun uh, specifieke cultuur? Ja. Maar hoe, hoe vertaalde hij dat? Dat uh, gelijke rechten, gelijke plichten en toch die eigenheid? Nou, um, Beukbergen werd tot nu toe steeds bestuurd... door eigenlijk een aparte bestuurslaag, het woonwagenschap. En dat is natuurlijk eigenlijk een hele rare constructie. Die ging over meer uh, woonwagencentra. Ja, de beeld, um, Drieberg, zijst, uh, sorry, Driebergen... Uh, Rijzenburg. Ja, Driebergen, ja, ja, ja en um, uh, Kooten, uh, die hebben ook kleine kampjes. En die horen ook onder het woonwaarschap. Um, en uh, hij wilde eigenlijk dat uh, de bewoners van Beukbergen... gewone bewoners van Zeist werden... en niet meer onder een aparte bestuurslaag ergens zitten... En hij wil ook dat de woningen op het kamp... door een gewone woningbouwvereniging worden beheerd. Voor zover mensen dat niet, ze niet zelf kopen. En dat kan dus in de toekomst ook. Mm -hmm. Dus um, normaliseren van de betrekkingen. En wat vonden de bewoners van Beukbergen daarvan? In eerste instantie zeiden ze... ja, we hebben al zoveel plannen over ons heen gekregen. We zien wel. <laughs> dus behoorlijk veel uh, wantrouwen en, uh, en uh, kat uit de boom kijken. Maar um, ja, ze hebben volgehouden. En, uh, de eerste spade is de grond ingegaan in januari. Onder deze nieuwe voorwaarden ook? Ja. ja. Dus mensen kunnen straks hun eigen kavel kopen waarop hun wagen staat. Maar uh, mensen kunnen straks bij wijze van spreken ook gaan huren van de woningcoöperatie. Ja. ja. En er worden ook woningen gebouwd. Hè? Um, er gaan uh, uh, in eerste instantie in ieder geval seniorenwoningen gebouwd worden. Dus, uh, voor bewoners van Beukberg? Voor bewoners van Beukberg, ja. Mm -hmm. ja. Want die familie is heel belangrijk. Dus, dus hebben de inwoners van Beukberg er ook mee ingestemd met deze nieuwe ontwikkeling... omdat hun familie dan in de buurt zou kunnen blijven wonen? Ja, ik geloof dat ik al vertelde hè, dat het, het kamp wordt uitgebreid. Als een van de weinige of misschien wel ja, enige kampen. Ja. Um, en uh, de hele wachtlijst die er was... dus zeg maar alle kinderen die zaten te wachten op een, op een plek om daar te kunnen wonen... die krijgen nu een plek. Dus die kunnen daar blijven wonen, ja. wat natuurlijk vreselijk belangrijk is... in de cultuur van de bewoners, ja. zoals je net uh, schetste. Maar uh, als we wat verder kijken, komen er dan ook gewone burgers... dus aanhalingstekens daar te wonen? Kan dat dan? Dat kan in principe in de toekomst wel, want iemand die een kavel bezit... die kan dat verkopen aan wie die maar wil. Ja. Dus um, nu, als je de mensen vraagt, zullen de meesten zeggen... ja, maar we verkopen het aan familie. Maar je weet niet hoe dat gaat. Als, als dan een burger uh, uh, anderhalf keer zoveel geld gaat bieden... Uh, omdat hij het ook wel mooi wonen vindt daar... dan weet je niet of iemand daar weerstand aan kan bieden. Dat kan gebeuren. Maar is, dit het, is dat het begin van het einde van deze cultuur? Want he, dit, dit is toch het begin dat, dat de twee culturen elkaar gaan ontmoeten, in ieder geval. Ja. Misschien eh, zich met elkaar zullen vermengen. De cultuur van de reizigers en de cultuur van de burgers, om het mm. zo maar eens te stellen. Mm -hmm. Maar als je, als je in de toekomst kijkt. Ja, ik denk dat, dat die vermenging eigenlijk al veel langer aan de gang is. Hè? Kijk, de kinderen van Beukbergen gaan ook al heel lang naar een gewone lagere school in Soesterberg. Um, mensen ontmoeten elkaar in sportverenigingen. Beukbergen heeft in feite. Misschien wel meer dan andere woonwagencentra in Nederland. Um, uh, vrij veel contact met Soesterberg. En er worden ook getrouwd met burgers. En ik denk dat de ontwikkeling nu, die normalisering, een verdere stap is. en dat je in... Het is een cultuur die zich ook ontwikkelt. Die zich honderd jaar heeft ontwikkeld en die zal zich nu ook blijven ontwikkelen. Mm -hmm. Er zal meer vermenging komen met burgers, denk ik. Ja. je portretteert en daar wil ik mee afsluiten... een, een uh, jongen van twintig, Christian Bagen heet hij. En dat vond ik eigenlijk wel een mooi voorbeeld... van iemand die aan de ene kant heel erg geworteld is... in die reizigerscultuur, aan de andere kant... Uh, zijn toekomst ook zoekt in de, in de burgermaatschappij. Hij heeft een burgervriendin, zoals hij dat zelf noemt. Hij volgt een opleiding automanagement. Maar tegelijkertijd heeft hij zijn hart verpand... aan uh, de oliebollenkraam van zijn oom die op Beukbergen woont. Die Christiane, is dat, is dat uh, inderdaad een voorbeeld voor, voor jonge bewoners van Beukbergen? Ja, ik vind dat hij wel heel mooi zo symboliseert dat, dat deze groep uh, een beetje op een drempel staat naar uh, iets nieuws in de toekomst. Want in feite zet hij het bedrijf van zijn, van zijn voorvaderen de autohandel, zet hij voort, maar met papieren, met diploma's, als manager. En uh, dat is wel, vind ik, vond ik wel een heel mooi symbolisch. Ja, een, een mooi portret, zoals er veel meer mooie portretten in het, uh, in het boek staan. Uh, maar ook, een, het is een geschiedschrijving die je uh, echt nader kennis uh, leert maken. Met een groep mensen die ik, moet ik eerlijk zeggen, ook nauwelijks kende. En dankzij jou nu wat beter heb, heb leren kennen. Ben jij even goed uh, verknocht aan Beukberg? <laughs> nou, als ik er uh, in de buurt kom, ga ik zeker even wat koffie, ja. Kijk. En je bent welkom. De deuren ja. gaan open. Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Lisbeth, fijn dat je hier uh, wilde zijn. Dankjewel voor je komst naar uh, Casaluna. En uh, als mensen benieuwd zijn naar je boek. Het boek over Beukbergen is verschenen... bij de cultuurhistorische uitgeverij Stokarkade in Amsterdam. En nogmaals, wilt u dit gesprek eens terugluisteren? Uh, dat kan vanaf morgen op onze site casaluna.ncrw.nl. En daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastservice. Ja, en misschien uh, luisterde u vannacht wel op Beukbergen of op een andere. Het woonwagencentrum. Nou, dan zou ik het erg leuk vinden als u ons belt om uw ervaringen eh, met het leven als reiziger met ons te delen. Waarom woont u zo graag in een wagen? En hoe ervaart u dat leven? En waarom heeft u sommige ongemakken ervoor over... om toch vooral in die wagen te blijven wonen? Ja, mocht u nou niet in een woonwagen wonen... maar wel een vrijbuiter in uzelf zien... wat zou u er dan voor over hebben... om zo'n vrijbuitersbestaan te kunnen leiden? En wie weet heeft u die keuze al wel lang gemaakt. En dan ben ik benieuwd naar het hoe en waarom. En naar wat u dat gekost heeft vooral ook. U kunt ons nu al bellen op 0800-1121. 0800-1121. Meepraat kan ook via de mail... Kaza uit ncrv.nl. En wilt u twitteren, gebruik dan de hashtag Casaluna. Lisbeth, slaat er nogmaals hartelijk dank. En eh, ik hoop u eh, weer aan de radio te treffen zo dadelijk na ene. Nu eerst de VPRO hier op Radio 1 met Radio Berghijk En na ene zijn wij er weer. Wij van de ncrv. Tot straks.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 Is Albertine daar, of niet? Oh, oh gelu gelukkig. Wat? Goedemorgen, Pierre dag, dag, Toon. Hallo. Dag, beste kennis. Dag, goede collega. Hey, Tatje. Zo, hehe. Nou. Komt Albertine ook dadelijk? Nee. Hé, hey, kijk, er ligt een... Er ligt een briefje. Wat voor briefje? Beste en lieve Toon... en van Eersel. In verband met... Hormonale afwijkingen die bij mij vannacht zijn begonnen, ga ik een onzekere periode vol opvliegers tegemoet. En zie mij daarom niet in staat om regelmatig jullie Radio Bergijk van mijn zoetgevoelige stemgeluid te voorzien. Hm? Ik bel nog wel. Albertine van Oorschot. Dag lieve toon. En dan 7x's. En dan er staat eronder, sterretje, Xje is kusje. Eens kijken. Nee, dat hoef je niet te zien. Jawel. Nee. Wel? Het is toch gewoon een briefje? Heb ik, ik even toch... voorgelezen? Ja, maar het is toch voor mij bedoeld? Ja, nou, ik heb het toch voorgelezen? Een... Nee, even nee. nou. Hey! Nee. Kijk het gewoon op. Radio. Radio Bergeik. Radio Bergeik. Radio Bergeik. Het radiostation voor Berg. Gastheer. Toon Sporenberg. Toon nou ja. Nou oké, okay. wit zien dan. Ja. Uh, goed, hier. Wat? Nee, dan? PS staat er nog. Had je niet voorgelezen? Nee, ik hoef er niet alles voor te lezen. PS. Men noemt dit ook wel de overgang. Sorry, Toon. Oh god. Is ja. gaan ze weten. En voor mezelf noem ik dat Saved by the bell. Dat is gered door de bel. Dat komt uit de bokswereld. Dat, dat iemand het uit wil uithalen voor jou de genadeklap toe te dienen... en dat je dan hoor je En dan ben je gered door de bel. Dan mag je even op je krukje gaan zitten in de hoek. En dan mag je je bit uitdoen en dan doen ze een natte spons in je nek. En dan zegt ze tegen je, je kan het wel, je kan het wel. Sla hem op zijn bek, je kan het wel. En dan gaat er weer een bel en dan moet je weer opstaan. En dan ga je weer boksen dat is de term. Ze heeft bij de bel. En dat betekent zoveel als gered door de bel? Ja. Ik kan, me, ik kan er godverdomme niet bij. Wat is, dit nou voor, wat is dit nou voor een pech? Heb ik eindelijk iemand gevonden? Gaat ze godverdomme in de overgang? Oh, we zijn begonnen. Uh, sorry. Uh, ja. Heb je de begintune al gedraaid? Allang. Oké. Okay. Uh, ja. Dames en heren, dit is Radio Ben Gijk hier. Toon Sporenberg en uh, Peer van Hersel, En u zult denken, ah, dan zal Albertine er ook wel zijn. Helaas, die is door uh, hoe de natuur uh, de vrouwen uh, heeft gemeente moeten behandelen. Uh, enigszins terecht natuurlijk, maar wel pech voor ons. Uh, Albertine kan uh, vandaag in ieder geval niet zijn. En uh, ja, we weten, we, zodra we meer weten, uh, houden we u op de hoogte. Maar voorlopig uh, moet u zich voorstellen dat Albertine met een paarse kop op bed ligt te zweten. Goed, uh, wat hebben we eerst? Oh ja, gezondheidsnieuws. Dat komt ook goed uit. Uh, gezondheidsnieuws. Uh, de GG en GD uh, maakt het uh, volgende bekend: hebben een onderzoek uh, gedaan. Dat is in 1978 gestart en uh, onlangs afgerond. Ja, het is eigenlijk een soort bevolkingsonderzoek goed, geweest. Juist. En daaruit is gebleken dat 98% van de Bergrijkse vrouwen... in het bezit is van een al of niet actieve vagina. En uh, dat levert natuurlijk heel veel uh, uh, hygiënische problemen op. Bovendien blijkt dat veel Bergrijkse vrouwen zich totaal niet bewust zijn van het bezit van die vagina. Nee, bij die... sommige vrouwen, ja, die, die wisten opeens toen ze aan de deur kwamen um, dat ze er nog ergens hadden liggen. Ja. En die kwam hier een beetje beduimeld ergens onder uit een la met allerlei rommel en touwtjes en klosjes. Schimmel en motteballen erin. En dan lieten ze hem zien. En dan zei ze, bedoelt u dit? En dan zei ze, ja mevrouw, dat is uw vagina. Ja. Oh, zei die vrouw dan. Nou ja, ja, nou weet ik het weer. Precies. En dan, uh, dan deden ze hem weer op de goede plek. Maar dan kregen ze heel veel last van vaginale flora. Zoals? Ja, dat zijn allemaal uh, ja, kleine, kleinere planten. Ja, ook sporen... Uh... Sporen, schimmels, paddenstoelen, dus de, de champignonachtige. Die schijnen heel goed te gedijen in een verwaarloosde vagina. Heel ja. veel bergrijkse vrouwen hebben ook een kleine thuissteleninstallatie. En die hebben dan regelmatig zo één keer in de maand een doosje grotchampions. Ja, nou, daarom uh, heeft de GGD nu een, uh, voor iedere bergrijkse vrouw een Jerrycan IntiCare vaginale gel ter beschikking. En dat is een effectief natuurlijk middel tegen een geïrriteerde, gevoelige, rode of schrale vagina vol met champions. Nou, maar wacht even, oh. die gel is wel voor uitwendig gebruik. Hè? Lees goed de bijsluiter die eraan hangt. Want als je het inneemt, dan brandt je slokdarm weg. Ja, dus... je moet het niet oraal innemen. Nee, je moet niet slikken. Je moet echt alleen maar met die spatel... Uh... Grote klodders op de vagina aanbrengen. Uh, de GGD waarschuwt als u voor het eerst met zo'n yoghurtspatel... de gel hebt aangebracht en er weer uitdekt... niet schrikken van wat er allemaal meekomt. Dat is uh, op zich heel normaal. Tot zover dit Gezondheidsnieuws. Dames en heren, uh, u weet het natuurlijk... Radio Bergijk uh, heeft veelal uh, mensen van een zekere statuur uh, in de uitzending. Mensen die wat gepresteerd hebben. Mensen die uh, goede plannen hebben. Mensen die... nou ja, Maar natuurlijk uh, zegt u thuis... Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de gewone Bergijkenaar? Dus de normale, hele gewone... Berg Eikenaar. Nou, daar hebben wij dus deze rubriek voor in het leven geroepen... om af en toe eens iemand van, uh, van in het maaiveld, van, van de bodem van het maaiveld... hier uit te nodigen. En vandaag is dat een hele gewone, normale bergeikenaar. Dat is namelijk uh, John Roymans. Welkom, John. John? Ja. Mm -hmm. yeah. Welkom. Nou, uh, jij hebt het misschien al eens ge wel gehoord, deze rubriek. Uh, wij laten dan eens even iemand uh, die heel gewoon is aan het woord over wat hem nou, of haar, kan natuurlijk ook... want je hebt ook hele gewone Bergrijkse vrouwen. Laten we dat niet vergeten. Het is dan nu toevallig een gewone Bergrijkse man. Maar het had natuurlijk net zo goed een Bergrijkse vrouw kunnen zijn. Maar je bent dus een Bergrijkse man. Wat die gewone Bergrijkse man nou bezighoudt. Ik zou zeggen, steek van wal. Ja, daar kan ik eigenlijk heel makkelijk over zijn. Er is niet zo heel erg veel. is niet zo heel erg veel. Wat je bezighoudt. Ik ben wat dat betreft een heel gewoon... Gewoon iemand. Ja, maar er zijn natuurlijk toch best dingen... Die jou ja, op een of andere wijze bezighouden. En... Nou, dat valt eigenlijk hartstikke mee. Want ik doe de hele dag helemaal niks. Heb je, heb je niet hobby's? Of uh... Nee, ik vind niks leuk. Ik kan nergens plezier aan beleven. Er is niks wat ik leuk vind om te doen. Maar, maar heb jij bijvoorbeeld zeg maar, voor de toekomst plannen? Wat je nog met je leven misschien uh, een bepaalde wending. Ja, of, ach, daar denkt men wel eens over na. Van, ik zou wel eens op reis willen, maar dat gebeurt men toch niet. Men overkomt nooit zon, wat. Ik, als ik ge een gewone ben, nou, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe voel jij je daaronder? Ik voel me daar behoorlijk depressief onder. Ja, je zit inderdaad een beetje. Uh, voorovergebogen, geknakt eigenlijk hier in de studio. Uh, John, ik zou zeggen... Uh, houd de moed erin. Ja. U hoort het, luisteraars. Er is altijd wat uh, te beleven bij Radio Bergijk... en die uh, ook met deze schitterende rubriek... topradio bij u thuis brengt, Zelfs als het gaat over de gewone Bergijkenaar. Radio Bergijk, Het radiostation voor Bergeijk. Jongeren van Bergijk: Het leven is niet alleen maar... eh... Uh, gippen... eh... Uh, patat... eh... Uh, uh, mobiele telefoons... Uh, condooms, eh... Uh, uh, leren jasjes... nee... Je moet komen werken en is zegt Jozef, de bejaarde, zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. werk, mooi werk! Zet Bergrijk op de kaart. Dit is uh, Pijter van de voormalige Zanadoe. Ik wil ook graag reageren op de oproep om ideeën te spuien... om uh, Bergrijk op de kaart te krijgen. En voor het uh, volgende idee. Een, een hallencomplex. Dat is even twee maal het formaat van de Brabant Hallen... met theaterzalen en dergelijke om hier allerhande evenementen... uiteenlopend van Songfestival tot Miss World Verkiezing... tot musical premieres, hier naar Bergheik te halen... en daarmee Bergheik op de kaart te zetten. En ik ben dan zelf niks te beroerd om daar de zakelijke leiding van in de hand te nemen. Ik hoop dat men in Bergheik zo verstandig is... om een van de eerste zinnige ideeën ter berde gebracht in deze actie ook serieus te nemen is spijte van de voormalige zang. Uh, ja, nou ja, nou, goed, ik weet het niet. Nou ja, ik moet zeggen. We hebben nu toch al een aantal, aantal voorstellen. in ieder geval. op een rij. waarmee je Bergrijk inderdaad op de kaart kunt zetten. Ik bedoel, ik vind. Ja, maar deze, de, deze, deze. Ja, maar jij bood dat ook niet zo goed met die Peter. Nee, die, hij krijgt wel erg veel macht dan in, in Bergijk. Dan gaat hij, hij. Hij is nu al directeur van de Rabobank. Dat gaat dan niet soepel. Ik kom dan niet graag meer. En, en, en dan gaat hij ook nog eens de baas worden over al ons amusement en evenementen. Ja, maar goed, jij en ik doen het niet, hè? Nee, dat is ook waar. Maar ja, dan. wordt nou... toch een beetje. Uh, nou, laat ik het zo zeggen, dames en heren. Uh, sorry even voor het onder onsje. Ja. Uh, blijf, blijf nadenken over uh, manieren waarop u uh, samen met ons... Bergrijk op de kaart uh, kunt krijgen. Nee, want straks krijg je dat je bijvoorbeeld het zakkenkwakken... moet dan in het evenementencomplex van hem... En dan kijk je, de grafruimwedstrijden, die moeten dan bij hem in het evenementencomplex. Ik voel me daar onheimisch. Ik ben echt onheimisch. Ja, maar je noemde net nu twee evenementen die sowieso buitenlucht gebonden zijn. Ja, hij is directeur van de Rabobank. De Rabobank zorgt voor het onderhoud van het Kerkhof. De Rabobank zorgt voor het onderhoud van het zakkenkwakterrein. En dan, dan gaat hij in een evenementencomplex. Maar als hij geen evenementen heeft, is dat niet rendabel. Dus het eerste wat hij natuurlijk doet vanuit de Rabobank, omdat hij sponsor is... Denk nou eens een in NATO spoorberg sporenberg, is natuurlijk het eerste wat hij doet... is het zakkenkwakker moet in zijn evenementencomplex. En de grafruimwedstrijden moeten in zijn evenementencomplex. Ja, maar hij kan toch niet een evenementencomplex gaan bouwen om het, uh, om, om het Kerkhof heen... Nou, dat durf ik bijna Kerk... niet aan te denken. Maar een kerkhof in een evenementencomplex. omdat er één keer per jaar graf heeft met zijn worden gehouden. Nee. Nou, ik zie me wel toe in staat. Ik voel me onheimisch. Echt onheimisch. Nou, volgens mij. Ik heb uh... maar één woord voor onheimisch. Nou, volgens mij uh, vat je het een beetje te zwaar op. Uh, dus nogmaals, mensen. Uh, blijf nadenken. en blijf uw bijdrage insturen. voor uh, het Bergrijk op de kaart. Dan zeg ik nu voor alle zieke mensen in Bergrijk Wetenschap. Uh, en alle gezonde mensen, kop op. Maar echt onheimisch, voel ik me. Nou, voel jij je onheimisch. Twee kopstoten en je voelt je niet meer op. Ja, dat is waar. Kom, we gaan naar wees, Ja.